en daarnet wel met het NOS-journaal...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 Het Belgische parlement heeft zoals verwacht ingestemd... met verruiming van de euthanasiewet. Voortaan mogen ook kinderen vragen om euthanasie als ze ondraaglijk lijden. Hun ouders moeten wel akkoord gaan. Tot vandaag mochten alleen patiënten van 18 jaar en ouder vragen om euthanasie. De kinderen die in namerking komen voor euthanasie... worden in de Belgische wet omschreven als minderjarigen... die zich in een medisch uitzichtloze toestand bevinden... van aanhoudend en ondraaglijk fysiek lijden. In Nederland mogen ernstig zieke kinderen vanaf 12 jaar...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 Um, er rijden een aantal auto's onder de Rode Kruis op het linker, de linker rijstrook door. En vandaar dus dat tweede ongeluk. Um, er is een aanrijding gebeurd op het spoor tussen Weert en Roermond. Daar rijden geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. Kees, Femke en Melle willen lokaal duurzame energie opwekken. Investeer mee met een beperkt risico en aantrekkelijk rendement. Ga naar meewind.nl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 Radio 1. NTR. 1 op straat. Met Marianne van der Anker. Goedenavond bij 1 op straat. Wij brengen het rauwe nieuws, de naakte feiten, ongecensureerd... en vooral met de betrokkenen zelf. Steeds vaker worden ouders met hun kinderen op straat gezet... wegens huurachterstanden. En... Enorm traumatische ervaring, want kinderen worden weggerukt uit hun vertrouwde omgeving. Toch hebben deze kinderen voor het door Nederland ondertekende Kinderrechtenverdrag recht op een thuis. En natuurlijk moet iedereen zijn huur betalen, maar kinderen zijn nu het slachtoffer. Is het tijd voor een verbod op huisuitzetting van gezinnen met kinderen? U kunt meepraten. Is het tijd voor dit verbod op huisuitzetting van ouders met kinderen? U kunt bellen met 0800 1121. Mail naar 1opstraat.nl of twitter naar 1opstraat. U kunt ons ook bekijken. We staan hier in Den Haag. Vlak voor het museum. Kijk dan op de website 1opstraat of radio1.nl Barend Rombout, jij zit bij ons in de bus. En twee weken geleden stonden wij met onze bus van één op straat... op de stoep van het huis waar Nathalie toen met vier kinderen net uit haar huis was gezet. Ze is op dit moment druk bezig met hulpverleners om een nieuw huis te vinden... voor de luisteraars die willen weten hoe het met haar is afgelopen. Maar voorlopig woont ze nog steeds bij haar zus. Jij zat toen ook uh, bij ons in de bus en uh, uh, je hield een warm pleidooi... om ouders met kinderen minder snel uit huis te zetten. Vind je dat dat te snel gebeurt in Nederland? Ja, ik vind wel dat het snel gebeurt... En uh, dat de ouders eigenlijk weinig steun krijgen. Dus uh, er wordt vooral geredeneerd, ouders doen het fout. Over het algemeen kan je daar dat ook wel zien. Uh, er wordt een dure televisie gekocht in plaats van de huur betaald. Maar ja, recent onderzoek zegt dat mensen niet zo goed in staat zijn vanuit armoede om goed na te denken en rationele beslissingen te nemen. Dus in dat licht wou ik het ook maar zien. En daarnaast is het zo, ja, stel dat je vader en moeder allerlei foute dingen doen, wil je niet zeggen dat je als kind een beetje vogelvrij bent. En daar lijkt het wel op. Wat zijn, want jij werkt voor Bureau Frontine in Rotterdam, dus jij zit elke dag in de haarvatenmaatschappij. Wat zijn de gevolgen voor kinderen als ze uit huis worden gezet, samen met hun ouders? Nou ja, met dat is, hun vaak moeder of alleen vader. Nou, dat is echt super traumatisch. Kinderen raken hun vriendjes kwijt. Raken hun school kwijt. Uh, ja, hun, hun plekje. Ze moeten vaak bij familie of in een opvanghuis met allerlei andere mensen. Uh, ja, het, kinderen lopen er gewoon schade erop. En achterstanden. En uh, vaak gebeurt het in gezinnen in de achterstand wijken. Nou ja, daar is al achterstand. Dus uh, onhandig om dat voor kinderen nog te verdubbelen. Je hebt ook wel eens uitgerekend wat zo'n huisuitzetting kost. En als je dat vergelijkt met de maatschappelijke kosten die we vervolgens weer nodig hebben. om die kinderen weer opnieuw een toekomst te bieden. Kan je daar nog iets over zeggen? Nou, ik heb eens dus uitgerekend dat het ongeveer tussen de 80.000 en 100.000 euro per huisuitzetting kost. Dat zijn natuurlijk sowieso de kosten van de woningcorporatie, iets van 15.000 euro, alles inclusief. Dan nog de kosten voor het onderwijs: kinderen die zitten drie jaar lang niet of een jaar lang niet op school. Nou, drie kindjes ook 20.000. Dan ook later een diploma. Een jaar later werken is ook nog eens 30.000. En dan, dus dan moet je zit je zo aan een ton. En bij welke norm is bijvoorbeeld jouw ervaring in Rotterdam... worden mensen al uit hun huis gezet? Bij welke uur achterstand? Nou ja, tussen de 3.000 en 4.000. Maar dan is het ook uh, niet meer op te lossen. Dus uh, zonder giften of zonder fonds is het dan praktisch onoplosbaar, omdat het dan al veel te ver oploopt. Dus en is ik... het nou altijd verwijtbaar aan die ouders? Want uh, uh, je kan zeggen, nou die roken te veel of die kopen een te dure flatscreen... of hebben zich laten naaien met een verkeerd telefoonabonnement. Is dat echt nee. altijd eigen schuld, dikke bult? Nou ja, uh, ik denk niet eigen schuld, dikke beeld. Want uh, nogmaals, recent onderzoek zegt dat mensen niet zo in staat zijn... om rationeel na te denken met heel veel stress en allerlei dingen. Ze nemen wel foute besluiten en ze kopen foute dingen... in plaats van de huur te betalen. Dat is ook niet zo uh, slim natuurlijk. Maar goed, daar blijft overeind staan... dat de kinderen daar niet te dupe van mogen worden. Het is natuurlijk ook niet een probleem alleen van de woningcoöperatie... maar uh, een gezamenlijk probleem. En uh, ik zou zeggen van een verbod... Op zich ben ik daarvoor. Een verbod als, om kinderen uh, of gezinnen met kinderen niet op straat te zetten? Nou ja, eigenlijk maar is dat verbod er al, want we hebben het, de rechten, het verdrag van de rechten van het kind ondertekend. Ja, maar toch het... gebeurt het elke dag in Nederland. Ja. Uh, en je zou wel kunnen zeggen, uh, oké, okay, als ouders uh, zeg maar uh, moeten dan wel bijvoorbeeld begeleiding accepteren, waar ze leren hoe krijg ik de stress nou een beetje naar beneden, hoe kan ik wel rationeel nadenken, mijn kinderen goed opvoeden. Ja, en dat is allemaal en... mooi, maar zou het helpen, zo'n verbod? Stel nou dat we morgen dat voor kunnen leggen in de Tweede Kamer in Nederland gewoon geen gezinnen met kinderen meer op straat worden gezet. Helpt dat dan? Nou, het helpt uh, eventjes uh, dat kinderen in ieder geval niet dakloos worden. Voor de hele situatie van armoedebestrijding helpt het eigenlijk niet zoveel. Dus je moet meer doen. Als je alleen maar dit doet... Maar waarom helpt dat niet? Je zou toch ook kunnen zeggen, nou ja, dan is dat in ieder geval geregeld. Dan hebben die kinderen nou ja, een het is wel uh, fatsoenlijke een, toekomst. Dat, dat is wel een plus. En, uh, maar ze hebben dan nog geen fatsoenlijke toekomst. Omdat vaak ook allerlei andere dingen niet in orde zijn. En allerlei andere bedreigingen zijn voor zo'n gezin. Dus uh, het is wel belangrijk om, een, om in eerste instantie een dak boven je hoofd te houden. Maar als er zo'n crisis zich voordoet, moet je allerlei dingen doen... om te zorgen dat die ouders het wel goed kunnen en onze ervaring is... Dat als je ouders goed ondersteunt, vroegtijdig begint, goed ondersteunt... 80, Dan kun je het voorkomen. kan je heel veel voorkomen en uh, 95 tot 98 procent van die ouders die willen dat maar al te graag. Nou, dat uh, geldt overigens niet voor uh, Rilana dat het gelukt is, want zij woont uh, in Rotterdam. En uh, zij is hoogzwanger en ze konden huur niet meer betalen. Vijf uh, kinderen, uh, of uh, kinderen van vijf en tien jaar en uh, zij dreigt nu op straat te worden gezet. En Tjade Michels die sprak met haar vandaag uh, in Rotterdam. Daar gaan we even naar luisteren. 23 oktober is mijn uitkering uh, beëindigd. Uh, door het uh, niet overhandigen van de bewijsstukken op de juiste momenten uh, waar ik afspraak had. het uh, bet betrof over uh, het samenwonen. Ze gingen ervan uit dat ik en mijn partner dus een gezamenlijke huishouden hadden. Wat dus niet uh, zo was. Maar ik meer in de zorg afhankelijk was van mijn vriend. Dus vanaf 23 oktober is mijn uitkering stopgezet... en uh, ontvang ik sinds die periode al geen inkomen meer. Ja, en kunt u kort vertellen hoe dat nu geweest is uh, voor u, voor die tijd... en ook voor uw kinderen dan? Uh, nou, echt uh, problematisch. Stressvol. Uh, je kinderen constant uh, nee moeten vertellen. Geen eten, geen, geen drinken, geen fruit... Geen, zelfs geen snoepje, al is dat minder belangrijk. Maar ja, kinderen blijven kinderen. Dus ja, mama, heb je wat lekkers? Nee, nee, nee, constant. Die kinderen mee verkopen. Nergens heen kunnen gaan. Uh, constant zien ze de stress van mama en pa, tussen stief, stiefvader en moeder. Uh, ze gaan ook dingen doen die eigenlijk niet horen. Dus stiekem in de keuken kijken of er wat te eten is. Uh, ja, dat soort dingen... Op dit moment is het zo dat, u nog, uh, dat er een dreiging boven uw hoofd hangt... dat u per 1 maart uit huis wordt gezet, toch? Ja, dat klopt. Uh, aangezien ik uh, al meerdere maanden mijn huur niet uh, kan betalen, nu inmiddels. En de woningstichtingen eigenlijk niks geschaft hebben... met wie er nou fout is met inkomens of niet. Dus dan heb ik uh, eigenlijk pech als uh, hun zin krijgen... en mijn uh, inkomen niet hersteld wordt. Dat zou betekenen dus dat ik voor, net voor mijn bevalling dakloos uh, wordt met mijn twee kinderen... en mijn uh, ongeboren meid die 7 maart moet komen. Ja. Heeft u nog hoop dat het, dat het toch nog goed komt? Dat u op een bepaalde manier toch nog aan die huur kan voldoen bijvoorbeeld? Of, of het, dat uw inkomen hersteld wordt? Ja, een, een, uh, innerlijke gedachten en erv door ervaringen heb ik haast geen hoop. Maar door de stichting Frontline die mij uh, enorm veel bijstaat... en in een paar dagen tijd zoveel dingen verzet en uh, voor elkaar krijgt, begin ik wel weer een beetje hoop te krijgen. Nou, uh, Barend, dat is dankzij jou, want jij bent van dat uh, bureau frontlijn en zij heeft gelukkig hoop en zou wellicht thuis kunnen gaan bevallen. Dat zou mooi zijn. Um, we gaan even naar Utrecht. Ja, onze bus staat voor niks. We zitten in Den Haag. Vorige keer spraken we over dit onderwerp in Capelle aan de IJssel. En nu zoomen we zo door naar Utrecht, waar Koen Braak aan de telefoon is. Hij werkt bij de woningbouwcorporatie Boex. Goedenavond, meneer Braak. Uh, goedenavond, dat is trouwens Braan, voor alle duidelijkheid. Oh, nou, sorry, dan gaan we dat meteen veranderen. Goedenavond, meneer Braan. Um, elk ja. jaar worden er ook in Utrecht uh, natuurlijk uh, huurachterstanden gemeld... en uw woningcorporatie zet ook steeds meer mensen op straat. Ook huurders met kinderen. Um, u heeft in 2013 vijf keer zoveel huurders uit huis gezet dan in de jaren daarvoor. Hoe is dat in godsvredesnaam verklaarbaar? Ja, dat, uh, dat hebben we ons natuurlijk ook afgevraagd. En uh, dat hebben we ook onderzocht. Uh, en we hebben wel uh, moeten constateren dat er ook wel uh, ik zeg maar, lijnen in te ontdekken zijn. Wij zien uh, in die zin dat mensen uh, steeds vaker uh, pas heel laat bij ons komen... voor uh, het vraagstuk van hoe kan ik mijn huur betalen. Maar uh, u merkt toch nou, ook dan... als woningcorporatie vrij snel wanneer mensen hun huur niet betalen? Dat is na één maand of twee maanden toch zichtbaar? Ja, dat klopt. En dan, uh, dan nemen we ook contact met ze op. Dan proberen we ook op die manier proberen we ze eigenlijk te bewegen om uh, uh, zeg maar met ons te kijken naar, uh, naar afspraken. Um, en wat we zien, uh, bijvoorbeeld uh, in 2013, is dat we toch uh, bij negen situaties... Uh, eigenlijk helemaal geen contact hebben gekregen met deze bewoners. Tot en met de ontruiming uh, aan toe. Uh, dus dat is maar toch is dat dan een voor probleem. u een reden om te zeggen... Nou ja, we hebben geen contact dan toch maar op straat, ook als daar kinderen bij zijn betrokken? Nou, ik moet even nuanceren dat er in, uh, in onze situatie vorig jaar twee huisuitzettingen zijn geweest waar, uh, die doorgegaan zijn, waar uh, kinderen bij betrokken waren, waar de huurders ook zelf inmiddels al de huur hadden opgezegd, dus die waren verdwenen toen uh, de deurwaarder uh, daar uh, voor de deur stond. Um, en wij hebben in die situaties uh, hebben wij, uh, toch van alles geprobeerd om uh, te kijken of er nog een oplossing mogelijk was. Maar feitelijk zegt u meneer Braan van de. wij doen ongelooflijk uh, hard ons best en toch hebben wij uh, meer uitzettingen. En dat ligt eigenlijk niet aan ons, want we proberen het te voorkomen en wij zoeken zo ongelooflijk contact met die mensen. En op een gegeven moment kunnen we niet anders. We hadden net uh, nou, uh, vanuit is, bureau Frontijn ook is. het verhaal van het kinderrechtenverdrag. He, dat hebben we ja. als Nederland ook gewoon geratificeerd en ondertekend. Hoe gaat u daar ja. dan als corporatie mee om? Nou kijk, het, het, het, het hebben van kinderen of het niet hebben van kinderen... dat is natuurlijk geen... Uh, ...zeg maar uh, andere verantwoordelijkheid die je dan draagt om je huur te betalen dan, uh, hè, dus dan, dan dat je die kinderen niet zou hebben. Uh, het is wel zo dat we extra zorgvuldig zijn zodra de kinderen in het spel zijn. En, uh, maar is extra uh, zorgvuldig uiteindelijk ook, ook dat dat resulteert in een huisuitzetting met kinderen? Want je kunt ze dan zorgvuldig uit huis zetten, maar ze staan natuurlijk wel op straat. Nee hoor, uh, ik, ik kan u zeggen dat wij uh, vorig jaar uh, uh, niet alle ontruimingsvonnissen... Die, uh, die we binnenhalen, hè, die dus uiteindelijk door de rechter worden uitgesproken... dat we die dus ook uh, geëffectueerd uh, hebben. En uh, het is zelfs zo dat, uh, dat we daarin uh, 17 situaties hadden van uh, mensen met kinderen... waar we uiteindelijk dus de ontruiming niet doorgezet hebben... omdat er een, een oplossing gevonden is. Maar bij twee situaties uh, is het helaas voorgekomen dat we kinderen erbij betrokken waren. En uh, ondanks onze poging om met die mensen in contact te komen... Uh, ze namen geen contact met ons op. Er werd niet gereageerd op onze uh, uh, zeg maar, ja, uh, contactmomenten. En uh, nu is het zo dat uh, Rilana, die uh, net in de uitzending uh, was uit Rotterdam... die dreigde uitgezet te worden, die zei van... Uh, ja, ik loop gewoon tegen een muur van problemen aan... en het zijn vooral instanties en niemand werkt met elkaar samen... Um, begrijpen de woningcorporaties nou voldoende in wat voor een belevingswereld mensen zitten? Ja, dat, dat begrijpen we wel degelijk. Um, kijk, waar wij ons bijvoorbeeld zorgen over maken... is dat je ziet dat op het moment dat je je baan verliest... dat het, uh, dat het acht tot twaalf weken duurt voordat je voordat je, je geld krijgt van een uitkering de instantie. En uh, dan moet je al over het verlies van je baan heen komen. En gelukkig zijn er ook huurders die dan meteen met ons contact opnemen. En dan zorgen we ook dat we met die mensen een, een afspraak maken... Uh, maar mensen die daarop dus niet reageren, ja, die gaan dan uiteindelijk het het het het, het standaard traject in en komen pas aan het einde komen dit soort problemen uh, komen, ja, op tafel. En ook dan proberen we nog die problemen op te lossen. Dat begrijp ik, want, uh, want dat hebt u natuurlijk de hele tijd ook al aangegeven... Dat, uh, dat u die moeite doet. We hebben hier ook in de bus uh, Sadat Karabulit van uh, de Tweede Kamer... en die wil heel graag even reageren, meneer op ja, wat u zegt. Ja, want ik heb inderdaad die uh, uh, die uh, cijfers ook gezien... en uh, het aantal uh, uitzettingen groeit in Utrecht. Uh, heeft u dan ja. daar een verklaring voor, behalve de crisis? En uh, heeft u dan bijvoorbeeld met de gemeente en de schuldbeleid... Hulpverlening en maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt om toch die uitzettingen terug te dringen en te voorkomen. Ja, wij hebben in, in Utrecht hebben wij een, een hele keten aan afspraken. Uh, uh, het is zo dat we in ieder geval als corporatie zijn we daar heel druk mee. Vanuit onze medewerkers die contact zoeken met mensen die een huurachterstand hebben. Vervolgens bieden we ze ook een, een budgetcoach aan om zaken op de rit te krijgen. Allemaal dat soort zaken meer. We hebben samen met de gemeente hebben wij het project Volkom Huisuitzettingen. Uh, daar hebben wij de vorig jaar ook uh, behoorlijk wat mensen op laten instromen. Maar wat je ziet is dat op het moment dat we dat aanbieden en met die mensen daarover in gesprek gaan... dat ook heel veel mensen het afwijzen. Dus heel veel mensen wijzen de budgetcoach af. Heel veel mensen zeggen ik kan het zelf al oplossen. En er zijn ook in ons geval twee situaties die in het project Volkom Huisuitzettingen het niet gehaald hebben. Ja, en uh, als je daar uitstapt, ja, dan wil je dus ook niet geholpen worden. En wij zeggen dus, altijd van, ja, dus, als je niet wil, dan wordt het lastig. Ja, dus die kan, uitzettingen... Mevrouw Carabullet. Ja, dus die uitzettingen die wel doorgang uh, hebben gevonden... Um, uh, daarvoor is de verklaring dat mensen niet willen meewerken aan een oplossing. Nou, het is zo dat bij ons uh, ook nog eens sprake was van 18 keer mensen... die al meerdere keren een onderruimingsvonnis uh, hadden meegemaakt bij ons... Uh, tot één iemand die zelfs dat zes keer uh, al had meegemaakt. Ja, en uh, als je elke keer weer op het laatste moment... een ontruiming weet te voorkomen, ergens lukt je dat natuurlijk niet meer. En als je de hulp dan niet zou accepteren, ja, dan, kan het, dan kan het gebeuren dat de, dat de deurwaarder op de stoep staat. Oké, okay. en nou staat die deurwaarde dan uiteraard uh, soms uh, op de stoep. Maar het is tegelijkertijd ook zo in Utrecht uh, dat de cijfers daadwerkelijk aantoonbaar enorm zijn gestegen. En we staan hier in Den Haag. En er is een andere corporatie, Stedion. En die lukt het wel de afgelopen drie jaar al. We hebben al drie jaar kiezers in dit land. Om met 34.000 uh, huizen, maar 175.000, uh, of 175.000 70 uitzettingen per jaar te hebben de afgelopen drie ja. jaren. Hoe lukt het hen dan wel en stijgt het bij jullie? Hebt u daar een verklaring voor? Bent u dan toch een slechte huisverhuurder? Uh, uh, of is de crisis in Utrecht veel erger? Of moet u misschien eens op bezoek bij Stadion? Nou, wij, wij zaten op een, op een historisch laag... Uh, uh, aantal van zeven uh, huisuitzettingen in 2012. Uh, en wat we hebben gezien is dat het aantal vonnissen vorig jaar ook is, uh, is toegenomen... Uh, en dat is onder andere ontstaan omdat wij heel veel ingezet hebben op het maken van afspraken met... Uh, nee, blijf uur, even en bij uw punt. U, uw corporatie, niet om, om een beetje flauw te doen, maar uw corporatie heeft drie keer zoveel huisuitzettingen en we staan nu in Den Haag. En deze corporatie waar we zo mee gaan spreken, Stedion, die lukt het om 175 stabiel te hebben op 34.000 woningen. He, dus, ja, en, dat, ja, dus lijkt mij ons tijd dat dan dat uh, uh, zij toch beter presteren dan u dat in Utrecht doet. Als u de cijfers zo zegt, dan, dan klopt dat. Uh, het is alleen zo dat er nogmaals verklaringen zijn. Hè, want als ik zie hoe vaak wij dus geen contact krijgen met de klant, hè, dus zelfs niet met bellen, met aan, langslopen, uh, uh, allemaal dat soort zaken meer. Ik bedoel, het is niet zo dat wij standaard alleen maar een brief sturen. Dat zou te, te, te eenvoudig zijn. Uh, ook hulpverleners die geen, uh, die geen contact krijgen met deze mensen. Uh, ja, dan wordt het heel lastig om daar natuurlijk een oplossing voor te vinden. Want uiteindelijk moet die uur wel betaald worden. Dat zal en zou het nou een oplossing zijn, kunnen zijn.? Uh, veel ja, veel mensen niet te bereiken, uh, meneer Rombout uh, van Bureau Frontline. Herkent u dat? Nee hoor, nee, wij kunnen uh, bijna iedereen bereiken. Je moet soms op wat verschillende tijdstippen gaan. Je moet uh, netjes een, een wat vriendelijk briefje in de bus doen. In plaats van een dreigement. Waardoor mensen denken, ja, ik ga niet reageren of ik ga achter de bank zitten als de bel gaat. Maar uh, in principe weten wij iedereen te vinden. Want uh, ook op, op andere fronten zijn Vanuit mensen Uit de frontlijn weet je dus mensen te vinden. Dat andere communicatie, andere tijdstippen. Mevrouw Van Dijk van Stadion had al even aangegeven dat u in de bus zou zitten. Welkom ook, Pauline Van Dijk. Jullie lukt het wel. Ja, dat klopt. Um, wat nou, doen zo... jullie dan? Wat zo bijzonder is dat jullie het aantal huisuitzettingen kunnen minimaliseren. En zeker ook weinig gezinnen met kinderen uit huis zetten. Ik denk dat uh, wij door twee oorzaken eigenlijk uh, ervoor kunnen zorgen dat dat huisuitzettingen stabiel is gebleven ik denk dat uh, het erg bijdraagt dat wij huisbezoeken uitvoeren, we hebben ongeveer duizend huisbezoeken voeren we uit per jaar, we gaan bij de, de mensen aan de deur, ook s'avonds Weet dat er heel veel schaamte is en als je alleen belt en brieven stuurt, ja dan gaan ze je hulp niet accepteren Um, wij hebben ook een samenwerking met de gemeente Den Haag... en afspraken om uh, gezinnen, sociaal kwetsbaren, senioren, gehandicapten... noem maar op, op het moment dat een huisuitzetting dreigt... dan melden wij zij daar aan. Dan krijgen ze hulpverlening... Misschien lijkt het een beetje op de methode in Rotterdam. Dat weet ik niet precies. De huur wordt vanaf dat moment door de gemeente geregeld. En wij bevriezen de huurachterstand. En er wordt naar een oplossing gezocht. En ik denk dat die twee dingen de afgelopen jaren er enorm aan hebben bijgedragen. Dat we dit resultaat hebben behaald. Nou gefeliciteerd daarmee. Maar dat betekent nog steeds dat jullie ook toch aan huisuitzettingen doen. Hè? Ook al zijn het er weinig. 173, 174, 177 in de afgelopen jaren. Zaten er ook gezinnen met kinderen bij? Ja die zaten erbij. Die zijn op één hand te tellen. Um, wij willen gezinnen absoluut niet uitzetten. En op het moment dat er iets aan de hand is, dan uh, schakelen we instanties in de gemeente in om dat te voorkomen. Uh, maar op het moment dat wij merken dat de afspraken, of in ieder geval dat de gemeente merkt dat de afspraken niet worden nagekomen. Um, ja, dat ze dingen, de dingen niet kunnen doen, meerdere malen die van hun gevraagd worden en echt niet willen meewerken. Dan is het soms incidenteel echt kan het bijna niet anders dan dat gezinnen op straat worden gezet? Maar ook dat willen we niet. En we doen en er alles aan Wat omdat... volgen jullie hen dan ook nog als je ze op straat zet als woningcorporatie? Van waar ze naartoe gaan en waar ze blijven. Of ze uh, misschien ze... ergens naartoe kunnen gaan waar ze. Zij uh... krijgen opvang, gezinsopvang. Uh, ook uh, gefinancierd door de gemeente Den Haag. Wat er daarna gebeurt op de langere termijn, dat volgen wij niet. Het is wel zo dat wij afspraken hebben over het huisvesten van mensen die uit de opvang komen. Die krijgen dan begeleiding en die stromen dan weer opnieuw Stroomen binnen. weer langzaam in. En eigenlijk willen we dat natuurlijk niet. Dus preventie en het voorkomen, dat is gewoon uh, nou, dat is een helder verhaal. Ja. Sta je achter het pleidooi uh, wat door Barend Rombard wordt gedaan... om dat verbod op het uithuis zetten van kinderen met gezinnen daadwerkelijk nou eens in het leven te gaan roepen? Ook zeker in het licht van het verdrag van een kinderrechten dat we hebben ondertekend. Ik denk eerlijk gezegd dat een echt verbod, een keihard verbod afrechts gaat werken. Ik vind dat Vertel, je alles maar aan moet doen om dat te voorkomen. Laat dat voorop staan. Maar, maar waarom wij denk je merken... dat het niet gaat werken? Wat is dan het mechanisme waarom jij zegt het gaat niet werken? Wij merken in de praktijk dat mensen, er speelt ontzettend veel problemen achter de voordeur. Op het moment dat het zover komt dat jij bijna op straat komt te staan. Meerdere schulden psychische problemen. Uh, nou, het kan van alles zijn. Iemand die zijn baan is kwijtgeraakt. En wij merken vaak dat mensen pas hulp accepteren... op het moment dat ze echt bijna dat mes op de keel hebben, die dreiging. En op het moment dat je zegt... Uh, wij verbieden absoluut dat mensen op straat moeten komen te staan... Uh, dan denk ik dat het zich eindeloos gaat, uh, gaat, herhalen. Uh, gaat herhalen en oprekken. Meneer Braan, uh, nog even terug naar u. In Utrecht uh, vanuit de corporatie BOEX, zou u uh, dezelfde mening zijn toegedaan uh, als mevrouw uh, Pauline van Dijk. Van als uiterste redmiddel helpt het. Maar finally zouden we toch gewoon huisuitzettingen met kinderen gewoon moeten doen? Nou, dat ben ik helemaal met er eens, En uh, daarom ook dat we gelukkig ook in 85% van het aantal ze nog wel een oplossing weten te vinden. En dat stijgt. En dat zie je dat, daar maak ik me zorgen om... dat mensen het vaak wel erg op het laatste moment laten aankomen... Dus ik, ik, ben, ik ben helemaal voor het pleidooi van uh, uh, we moeten iets vinden waarop die mensen zich gaan realiseren. Dat als ze hun huur niet betalen, ja, dat dat toch echt uiteindelijk wel eens tot een huis kan Dat is dan het leiden. moment om uh, voor bewoners ook wakker te, wakker te worden en daadwerkelijk hulp te accepteren. Nou, uw standpunten zijn duidelijk. U gaat ook door met uw werk. En uh, u bent volgens mij van harte welkom bij Pauline van Dijk om absoluut, te komen absoluut. buurten. <laughs> Meneer Braan, ja, dank u wel. En uh, succes. Uh, uh, met uw vergadering, want u moet snel weer terug. Dan gaan wij in de bus nog even verder praten met de politiek. Want het ligt natuurlijk nu hier op tafel. We hebben aan de ene kant dat kinderrechtenverdrag. Hè, waar we ons ook aan moeten houden. aan de andere kant horen we, corporaties doen wel hun best. Euh, maar zijn ook niet voor een verbod op het uithuizen zetten van kinderen met gezinnen. Hoe sta jij daarin? Euh? Ik denk, en dat is eigenlijk wat ik hier van iedereen hoor. Dat de regel zou moeten zijn, euh, kinderen zetten we niet uit huis. Uh, gewoon omdat kinderen niet in de daklozenopvang thuis horen. Omdat we inderdaad de rechten van het kind moeten accepteren. Kost op de lange termijn ook nog heel veel geld? Los uh, daarbij, van de komt, daarbij komt, ik ben uh, wel dus in die opvanghuizen geweest, in die maatschappelijke opvang voor gezinnen. Het is afschuwelijk en het kost inderdaad klauwvol met geld. En vervolgens moet je alsnog zorgen, want dat is een basisrecht, dat is een basisbehoefte, dat mensen een dak boven hun hoofd uh, krijgen. Dat gezegd hebbende uh, moet natuurlijk wel de regel zijn. Uh, en ik hoor dat van meneer Romboud. iedereen vanuit de praktijk bevestigt dat 98% van de mensen die hebben problemen, maar ze willen wel meewerken. En dat moet natuurlijk wel de voorwaarde zijn. Um, en dan moet je zeggen: als gemeente, als corporaties, als uh, nou ja, vooral mensen zoals meneer Rombouts, die gewoon naar de mensen toe gaan, dan moet je zeggen, wij maken met elkaar die afspraak. Wij gaan voorkomen dat die kinderen niet op straat belanden. En, en je ziet en kan dat... kan je dan ook zeggen, want we hoorden net ook van, ja, sommige mensen kunnen niet bereiken, die willen niet meewerken. Nou, oké, okay, daar zou je nog een aparte categorie voor willen kunnen verzinnen. Dat je daar iets anders voor bedenkt. Maar als, als ouders mee willen werken aan een regeling, en zo'n coach accepteren, en bureau front aan over de vloer laten, zou je dan niet kunnen zeggen, nou, dan gaan we sowieso niet uitzetten. Zeker. En ik denk dat het heel belangrijk is om die afspraken met elkaar te maken. Ik zal daar in ieder geval op aandringen. Omdat we zien dat vanwege allerlei omstandigheden... het aantal dakloze gezinnen uh, groeit. De maatschappelijke opvang stroomt vol. We hebben daar geen geld meer voor. En het kan anders. De praktijk... Nou ja, bijvoorbeeld van Frontline, maar ook in het verleden van 2008 tot 2011 zijn er ook afspraken gemaakt met de vier grote steden. Vanuit het ministerie laten we huisuitzetting voorkomen. Is nu een beetje ingezakt. En ik denk dat het gewoon tijd is om uh, opnieuw weer met elkaar die afspraken te maken. Te gaan. Volgens mij zijn er in de praktijk nog twee problemen, meneer Rombout. De eerste is natuurlijk dat uh, de uh, woningcorporatie... niet de eerste preferente betaler zijn als er schulden zijn. Dus die hebben zoiets van, uh, nou ja, weet je, het gaat direct naar de belastingdienst. En het tweede is natuurlijk dat die instanties zoals de sociale dienst vaak te laat betalen en dat daardoor mensen uit hun huis worden gezet. Zijn ja. daar nou nog oplossingen voor te verzinnen in de laatste paar minuten van deze uitzending? Ja, ik denk dat woningcoöperaties over het algemeen willen woningcoöperaties meewerken, maar we hebben ook te maken met particuliere verhuurders. Dat is een stuk ingewikkelder, dus je moet echt werken aan een verbod en dat zou kunnen richting model jeugdzorg. Zolang je vrijwillige jeugdzorg accepteert, wordt het geen verplichte jeugdzorg. Nou, Zo'n zo soort regeling zou je kunnen doen, je hebt huurschulden, je, je, je accepteert vrijwillige begeleiding. Je doet ook je best om eruit te komen. Dan blijf je in je huis. Wil je het niet? Nou, dan komt uiteindelijk een keer de man met de hamer. Maar nogmaals, want de man met de hamer daar ben je uiteindelijk ook voor als een soort stok achter de deur. Of ja, niet? maar dan nog heel goed kijken met zo min mogelijk schade okay. voor die kinderen en dat soort dingen. Want in die opvang dat is echt hopeloos. Hopeloos. Uh, ja, en daarnaast, uh, ja, als de overheid, de belastingdienst, de, de GBA, de de sociale dienst iets beter samen zouden werken met, met woningcoöperaties... en hulpinstanties, dan komt het helemaal niet zover. En, en heb je nou, want we hebben nog maar één minuut... en we hebben ook de politiek aan boord... heb je nog een verzoek, een bestelling voor mevrouw Karaboulik? Ja, ik zou zeggen, kom gewoon met het verbod. Mits, uh, ...mits de regel is dat je dan een vrijwillige hulpverlening accepteert... ...en dat die vrijwillige hulpverlening er ook voor zorgt, niet helpen, deal? maar mensen dingen leren. Is dat een deal? Uh, dat is een deal, nou ja, zoals ik hem net heb uitgelegd. En twee, wat betreft die instanties die langs elkaar heen werken... ...en soms zelf de beslagvrije voet en allerlei regels niet respecteren, daar zitten we over. En ook gaan we er op. ook betalen? Uh, Kleinsma moet daar werk van maken. Uh, en het gaan betalen? Wat moeten we gaan betalen? Nou ja, wij wij zijn moeten voor... Kosten aan, ja, vermoeden. maar die kosten die lopen juist nu op. Dus volgens mij gaan wij heel veel besparen. Heel goed. goed ja. Nou, dat is een hele mooie afsluiting van deze uitzending. Dank jullie wel uh, allemaal. Wellicht gaat dat verbod op huisuitzettingen er daadwerkelijk komen voor kinderen met gezinnen. Mits men mee wil doen aan vrijwillige hulpverlening om de boel op te lossen. Dit was het. Wilt u ook dat de bus bij u in de buurt komt? Dat kan. Bel ons dan. Uh, naar uh, 0800 1121 of mail naar 1 op @ntr.nl. We gaan zo in twee dingen luisteren naar Margreet Rijntjes. Hij heeft Rob van Wijk op bezoek. Blijft in Den Haag, want het gaat over de Die Heek Security Delta. En wij gaan naar het nieuws uh, toe van alweer half negen met Nanette Wel. Dit is Radio 1.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 door een misdrijf om het leven is gekomen. De bijeenkomst van vanavond is niet bedoeld... om de buurt bij te praten over het onderzoek... maar meer om buurtbewoners de kans te geven... hun gevoelens te delen. Nou, Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1. Max. Dan kom je tot twee dingen. Two banks. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Margreet Rijntjes. Een heel goedenavond. Vanavond is Rob de Wijk mijn gast. Bekend geworden als commentator tijdens diverse oorlogen. Hij is uh, directeur geworden van het nieuwe veiligheidsinstituut in Den Haag. De Hague Security Delta. Vandaag is dat geopend. Het moet een plek worden waar allerlei bedrijven samenwerken... om nieuwe veiligheidsproducten te ontwikkelen. Meneer de Wijk, goedenavond. Goedenavond. Als wij het hebben over veiligheid... dan vraag ik mij meteen of heeft u zich wel eens onveilig gevoeld? Ja, ja, zeker wel. Ik heb me wel eens een keer onveilig gevoeld. Gek genoeg niet in Nederland, maar wel eens een keer in uh, New York... waar ik uh, omringd werd door een aantal mensen die mijn geld wilden hebben. Dat is gelukkig goed afgelopen, uh, maar toen voelde ik wel uh, echt even onveilig. En wat betekent voor u onveilig? Dat je denkt van uh, overleef ik dit wel. Ja, zo erg was het? Ja. En ja, wat heeft toch. u gedaan waardoor het goed afliep? Ik ben heel hard begonnen te lachen en ik heb tegen gezegd van... Uh, nu ben ik voor de eerste keer in New York, dat was niet zo. En mij is altijd gewaarschuwd dat het hier onveilig is. Dat blijkt nog zo te zijn ook. En toen kreeg ik een klap op mijn schouder, toen mocht ik doorlopen. Nou, wat een ongelooflijk goed verhaal. Ja, ja. Als uh, mensen willen twitteren... Dat was twitteren. ook verbaasd van mezelf, hoor. Ja, dat snap ik. Nou, u heeft het goed gedaan. Ja. Het is goed afgelopen. Uh, mensen die willen twitteren over deze uitzending... Uh, gebruik dan hashtag twee dingen. Welkom bij Max op Radio 1. Ja, te gast Rob de Wijk. Um, u gaat het werk voor dit nieuwe innovatiecentrum combineren... met ja. uw baan als directeur van het Centrum voor Strategische Studies. Ja. Um, het gaat om nieuwe veiligheidssnufjes die jullie uh, willen gaan ontwikkelen. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Ik wil ook heel graag weten waarom u zich toch zo aangetrokken voelt... tot het onderwerp veiligheid. Maar eerst dit. Twee dingen uit het nieuws. Ja, u wilde het hebben over de evacuatie van de burgers uit Homs... Ja, nou ja, die uh, situatie wordt natuurlijk verschrikkelijk uh, nijpend en is heel erg in Syrië. En, uh, je ziet dan, uh, wanneer die mensen daar vandaan worden gehaald... dat het ineens toch veel meer begint te leven, ook in, het, uh, ook in de media, ook in, de, in het publieke uh, debat. Mm -hmm. Het duidt er ook wel op, en dat is laten we zeggen het goede hiervan... dat er toch een soort dynamiek naar op gang is uh, gekomen... Uh, waardoor toch de partijen met elkaar moeten gaan spreken. Want zo'n evacuatie, ja, dat betekent toch dat de partijen met elkaar spreken. En dat leidt meestal wel tot iets goeds, blijkt ja. in de praktijk. Is het zo dat u, u bent veiligheidsexpert... dat ja. u, als u kijkt naar die beelden uit Homs... dat u op dingen let waar wij als gewone burgers eigenlijk helemaal niet naar kijken? Nee, je probeert het wel te duiden. Ik probeer het dus wel in een bredere context uh, te zetten... door de vraag te stellen van wat is hier uh, aan de hand? Ja, wat dat betreft ben ik natuurlijk gewoon een uh, analist... en uh, heb dus niet zoiets van... Uh, God, wat mooi dat die mensen eruit komen. Ja, dat is natuurlijk mooi. Mm -hmm. Maar ik denk ook van waarom gebeurt dit op dit ogenblik? Ja. Nou, dat duidt er feitelijk op dat het een padstelling is. En dan, als dat het geval is, dan weten we... Uh, dat je, ja, je dat dan uiteindelijk tot een vergelijk kunt ja. komen. U bent het dus meteen partijing. aan het analyseren. U bent wel, niet ja, aan het ja. kijken naar die mensen. Ja, helaas is dat zo. Dat zal wel een soort van beroepsdeformatie zijn. Ja. Ja. Bent u er ooit geweest in Syrië? Ja. Ja, uh, even voordat, de, uh, voordat die slagpartijen daar begonnen. Een jaar of vier, vijf geleden zal dat zijn geweest. Ja, prachtig land. Echt werkelijk verschrik uh, verschrikkelijk mooi. Mm -hmm. Het gaat me enorm aan het hart. Natuurlijk de mensen. Uh, maar ja, oh, hier wel de is... mensen. Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Daar heb je dus enorm veel mee te maken als je daar komt, uiteraard. Maar ook bijvoorbeeld de steden als Aleppo... moeten niet aan denken wat daarmee gebeurt. Dat vind ik een van de meest fascinerende steden eh, die er is. Zeker in het Midden-Oosten, maar eigenlijk wel in de hele wereld. Want nou, wat ben... is er bijzonder aan? Nou ja, dat is een hele oude stad eh, met een prachtige architectuur. Eh, met een geweldig mooie burg in het eh, midden. En een prachtige zoek. En eh, schitterende moskeeën. Eh, waar de mensen eigenlijk in, in, in delen van die stad... al eeuwenlang, misschien wel duizend jaar samenwonen. Dus niet echt een integratie, maar ze leefden daar gewoon samen. Dat was vreedzaam. Dat is buitengewoon interessant om te zien. Zeker als je dus het vergelijkt met al die debatten... die we in Nederland hebben over integratie. Mm -hmm. Daar was helemaal geen integratie. Die mensen leefden gewoon, gewoon. In, in wijkjes samen. En, dat, en die wijkjes bestonden al bij wijze van spreken duizend jaar. Ja, want hoe zag het eruit, zo'n burcht? Omschrijf dat eens? Ja, die burcht is een, een geweldig uh, ding... wat eigenlijk bovenop een berg midden in de stad staat... Uh, en dat, dat maakt het zo bijzonder. Dus je kan rond die, uh, rond die, die heuvel, rond die berg lopen. <kliek> en uh, je bent daar in staat om, om, om te zien hoe dat daar vroeger was. Het is een van de grootste burgten uh, van Europa, uh, eigenlijk van de wereld. En uh, ja, als je dus ook weet dat hij uit de vroege middeleeuwen stamt... Uh, dan uh, is het toch wel heel erg indrukwekkend. Ja. Bent u wel eens in een echt oorlogsgebied geweest? Want toen was er dus nog geen oorlog ja. daar. Ja, ik ben in Zuid-Libanon geweest. Uh, toen is er ook uh, flink geschoten, ook uh, op uh, degene met wie ik op, uh, op, op bezoek was. Ik ben uh, in Kosovo geweest uh, op, dag, uh, op de dag waar uh, het zaakt vuren werd afgekondigd. 1999, toen werd er ook nog geschoten. Ik ben een behoorlijk aantal malen in uh, Afghanistan ja, geweest. Dus ik weet nog on wel wat het is. On over onveilig voelen gesproken, of niet? Nou, gek genoeg had ik daar dat, dat daar niet. Kijk, Ik ga er niet heen als soldaat. Uh, maar uh, ik heb er allerlei uh, besprekingen. Uh, ik ben ook wel eens met een kamerploeg uh, daar naartoe geweest. Uh, maar dan word je dermate goed beschermd... Uh, ja, ja. Uh, dat je daar je maar aan over moet geven. dan gaat het bij eigenlijk best goed. Stel dat Assad, dat is een hele rare vraag. Hoor, maar stel mm -hmm. dat Assad u zou bellen. Mm -hmm. he, u bent toch expert uh, als mm -hmm. het gaat om strategische uh, planningen. En hij wil uw advies. Wat zou u doen? Nou, Ik zou het heel graag willen, maar ik doe het niet. Het ja, u zou het wel te... graag willen? Ja, natuurlijk. Het lijkt mij professioneel gezien graag interessant om met die man te praten. Om uh, erachter te komen wat hij nou eigenlijk aan het doen is. En uh, wat hem motiveert, wat hem drijft. Wat hij uh, voor strategie heeft om mee uit te komen. Want die heeft hij gewoon. Maar ja dat, is natuurlijk, uh, ja, dat is iets wat je gewoon niet moet doen. Ja. Uh, dat is natuurlijk de, ke de keerzijde van, uh, van dat verhaal. Dat gaat u te ver, bedoelt u? Dat ja. is niet ethisch? Ja, dat moet je, nee, nou ja, dat is niet ethisch. Ik heb daar niets te zoeken. Nee. En ik uh, ben geen grote fan van hem, dus nee. ik zal hem ook niet steunen. Nee. Ander nieuws waar u bij stil wil staan. Uh, is de affaire Plasterk? Um, ja. Uh, u bent deskundig, hè, als het gaat om veiligheid, ik zei het mm. al. Er, het gaat om 1,8 miljoen TAP's. Nederlandse ja. TAP's die in uh, oorlogsgebied zijn opgenomen. Dat weten we inmiddels, dat het wel degelijk dus Nederlandse TAP's waren. Ja, nou, het waren geen TAP's, maar het waren data over data. Het is toch wel groot de... Er okay. is wel een groot verschil met tabs, want er werd niet afgeluisterd. Nee, nee. Het is het verzamelen van gegevens van telefoontjes. Hoe lang ze duren, welk nummer is gebeld, met welk nummer belde men. En daar zijn 1,8 miljoen gegevens van verzameld. En om wat voor telefoontjes ging dat eigenlijk? Weet nou, u ik dat? denk dat. Nou ja, dat kun je ongeveer wel, eh, wel raden. Als dat, eh, laat, neem, neem, neem aan dat dat Afghanistan was, hè? Ja. Uh, nou, dan probeer je continu erachter te komen... wie met wie belt uh, en wie met wie gerelateerd is binnen de Taliban... of Al-Qaeda of allerlei andere extremistische groeperingen. Daar probeer je voortdurend achter te komen. Dus die telefoontjes van die mensen die probeer je in kaart te brengen... om op die manier ook een netwerk van extremisten in kaart te kunnen brengen... zodat je in een later stadium, eh, nadat je een goede analyse hebt gepleegd... over hoe die veilige situatie veiligheidssituaties eh, in elkaar steekt... toch heel gerichte actie te kunnen ondernemen tegen dat soort mensen. Ja. Kan het u wat schelen of u afgeluisterd zou worden hier in Nederland? Nee, ik hou er eerlijk gezegd wel altijd rekening mee. En, uh, en waar, waar uitzicht dat in, dat u daar rekening mee houdt? Nou, omdat ik... Uh, dat is ook een voordelering die ik heb gegeven binnen mijn eigen instituut. Uh, zet geen dingen op de mail. Uh, zet geen dingen binnen in het computersysteem... Uh, die uh, kwetsbaar kunnen zijn en die... Uh, Eruit kunnen worden gehaald als, we, als er sprake is van een hek mm -hmm. uh, maar... en, en dingen die echt geheim zijn, uh, die moet je absoluut niet bespreken via het telefoon. Want je weet dat het kan. Je weet dat het gebeurt. En dat hoeft dan niet de Nederlandse inlichtingdienst te zijn. Dat zal me verder een zorg zijn of die dat doet bij mij. Ja. Dat denk ik niet. Nee. Maar uh, het, het, het, uh, uh, nee, dan gaat het veel meer om, uh, om, om diensten van andere landen. Ja. En privé dingen waarvan ik denk, nou, dat wil ik echt niet. Dat... Dat mensen nou, ik, ben heel, ik ben heel persoonlijk zeer terughoudend. Zeer terughoudend eh, met wat ik op de mail zet. En zeer terughoudend wat ik door de mobiel eh, schrijf, zeg. Of wat ik gewoon überhaupt door de telefoon zeg. Ja, als, en... ik, als ik wat te melden heb. Wat echt, eh, waarvan ik denk dat is belangrijk maar gevoelig. En dat komt in mijn werk nogal eens voor. Dan doe ik dat onder vier over. Het, we begonnen over Plasterk, want dat was de aanleiding dat ja. ik dit allemaal vroeg. Uh, hij is uh, iemand die regelmatig in de media optreedt, u ja. trouwens ook. Ja. Uh, dat kan door deze affaire voor Plasterk wel eens heel anders worden. Bij de volgende ja, denk... gelegenheid zeg ik of dat ik geen commentaar geef... of ik, ik weet zeker dat datgene wat ik zeg ook uh, de waarheid is. Dus we gaan nu minder zien in televisieprogramma's? Nou ja, het is wel een duidelijke boodschap vanuit de Kamer. Ja. Is dat een van jaar van of nee? uh, ja of een nee? Dat is een ja. Ja, de PVV uh, die noemde het ijdelheid, hè, dat hij naar Inouzo mm. was gegaan. Um, ziet u dat ook zo? Ja, het is in ieder geval automaat onverstandig... wat dat heeft hij zelf ook al geconstateerd. Ja. Ik begrijp niet wat je bezielt, wanneer je het niet zeker weet... op een zo gevoelig dossier uh, dat je dat naar buiten gaat brengen. Ik begrijp, ik begrijp dat werkelijk niet. Ijdelheid? Misschien zit dat erbij, maar uh, misschien zit er ook achter dat hij de oprechte bedoeling had om de mensen zoveel mogelijk te informeren. Want ja, ik ken Plasterk wel als iemand die van transparantie houdt... en die ook vindt dat de mensen um, eerlijk moeten worden geïnformeerd. Dus op zich kan er ook een hele goede reden achter zitten... maar het is wel heel onverstandig. Want de, hier blijkt ook uit, en dat vind ik het meest interessante van dit geval... dat uh, dit is uh, naar boven gekomen op grond van, uh, uh, van gegevens van de NRC. Die zijn in de spiegel terechtgekomen. Die zijn vervolgens de wereld over gegaan. Landen worden erin genoemd. Maar zelfs de inlichtingdiensten zelf... die wisten niet hoe ze dat moesten interpreteren. Nee. Nou, Dat is mijn ervaring ook. dat Als je dit soort gegevens ziet... dan moet je ongelooflijk goed uitkijken... hoe je die duidt en hoe je die interpreteert. En vaak is het niet... wat je, wat je denkt te zien... in dat soort gegevens. Vaak ligt de waarheid totaal anders. Je moet ontzettend uitkijken. Ik heb dat heel vaak meegemaakt dat je daar... Uh, uiteindelijk tot een andere conclusie moest komen. Max. Twee dingen. Met Margreet Rijntjes. Den Haag wil niet alleen het centrum worden van recht en vrede... maar ook van veiligheid. En daarom werd vandaag het Innovatiecentrum Veiligheid geopend. Een uh, groot kantoorpand waar allerlei bedrijven en ook instanties bij elkaar komen... Uh, om allerlei nieuwe snufjes op het gebied van veiligheid te ontwikkelen. Uh, veiligheidsexpert Rob de Wijk is daar de nieuwe directeur. Noem eens een heel concreet product, een snufje... wat daar ontwikkeld gaat worden. Nou, Bijvoorbeeld uh, een van de aandachtspunten is... Uh, zijn forensics, dus forensisch onderzoek. En uh, daar heeft het Forensisch Instituut uh, in Den Haag al veel verroren meegemaakt met een project uh, dat CSI De Heek uh, werd uh, genoemd, uh, waarbij men. Uh, in staat was om technieken zo toe te passen... Uh, dat, er, uh, uh, dat je forensisch onderzoek eigenlijk op een afstandelijke manier kon uh, bedrijven. Dus je kon, door middel van camera's kon je bekijken hoe een, een, uh, een, een situatie in elkaar stak... en die zou je dan ook kunnen analyseren. Wat of voor dit situatie? Over... Nou, in dit geval gaat het bijvoorbeeld uh, op, op, over bloed. Uh, bloed dat bijvoorbeeld op de grond uh, ligt op een, op een crime scene, een plaatsdelict. Mm -hmm. uh, en je kan dus nu met een camera kan je daar uh, naartoe gaan. Je kunt de boel filmen en je kan op die, met die camera kun je die bloedspatten uh, filmen... om vervolgens direct op te kunnen aflezen hoe oud die bloedspatten uh, zijn. En dat betekent dus dat door die afstandelijke wijze waarop je dat doet... je niet meer in staat of niet meer... Ja, het, eh, het plaatselict hoeft te betreden. Eh, met als gevolg dat je ook geen sporen eh, kunt vernietigen. Dus dat is een hele nieuwe ontwikkeling die op dit ogenblik speelt en die ook binnen de Heek Security Delta ook met ons geld verder wordt ontwikkeld. Ja. En bijvoorbeeld jullie zijn ook bezig met beveiliging van bruggen en grote eh, van grote gebouwen bijvoorbeeld? Nou ja, de bescherming van de vitale infrastructuur eh, is er eentje. ja En hoe dan? Eh, ook, hoe ziet dat eruit? Nou ja, bijvoorbeeld wat een hele aardige is, dat hebben we vanmiddag ook laten zien, eh, is dat je met robots kun je in heel land komen. Eh, er is een, een project op dit ogenblik eh, om met robots die kunnen door gebouwen eh, rijden en daarmee ja, vervang je eigenlijk de mens en als die robot iets waarneemt dan geeft hij dat door en dan komt er een signaal eh, naar een team en die komt erop af en momenteel wordt die robot helemaal doorontwikkeld om hem ook in het buitengebied eh, dus buiten de gebouwen in te kunnen zetten is het zo dat als die producten inderdaad op de markt komen... dat mensen landen dat kunnen kopen? Hoe, hoe ja, gaat zeker. Dat? Ja? Ja, dat is wel de bedoeling, want <laughs> daar doen we het ook ja. voor. Ja. Kijk, nee, de Heek Security Delta is eigenlijk een... Eh, misschien even wat achtergrond, is een typische delta. Dat betekent dus eh, dat overheid, bedrijfsleven... en eh, kennisinstellingen, universiteiten, die werken daarin samen. En Je hebt eh, twee doelstellingen, dat is economisch rendement... dus je wil gewoon met z'n allen geld verdienen, meer banen... En je hebt een maatschappelijk rendement, namelijk meer veiligheid... en liefdeveiligheid voor aanvaardbare kosten. Dat is wat je probeert te doen in zo'n delta. En dat kan je dus alleen maar doen in die, in die driehoek... van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Nou. Daarvan weten we in Europa dat dat op die manier functioneert en dat dat rendeert. En dat zie je dus nu op dit ogenblik ook al in, uh, in Den Haag en ontstreken ja. uh, gebeuren. Waarbij ik er onmiddellijk bij zeg: het is een nationale veiligheidscluster met een hoofdkantoor in Den Haag. Ja. Benno de Winter, die kent u vast wel. Ja. Onderzoeksjournalist, gespecialiseerd in, in privacy en IT. Nou, hij heeft uh, ook zo zijn gedachten over de, dit nieuwe security centrum. Hoe staat hij tegenover u en uw nieuwe club? Even luisteren. De Wijze Raad. Ja, Het woord is dus aan onderzoeksjournalist Brenno de Winter. Nou, Rob de Wijk is natuurlijk niet iemand die ik ken... als eh, iemand die een rol heeft gespeeld in cybersecurity. Eh, meer een expert op het gebied van inlichting en veiligheidsdiensten. En eh, dat lijkt ook een beetje dan de teneur te zijn... van wat een heek security delta eh, ook gaat worden. En dat is ook een reden juist voor zorg in plaats van voor opluchting. Dat is dan al altijd weer een strategie die heel erg opgericht is... om het een beetje in achterkamertjes te doen met een heel select groepje mensen... waarbij bijvoorbeeld goedwillende hackers zijn uitgesloten... en het volk eigenlijk niet weet wat er met hun gegevens gebeurt... en wat ze wel en niet mogen verwachten. Verbaast het mij dat ik niet benaderd ben... Uh, ik had het wel gedaan om in ieder geval het omveld in kaart te brengen. Uh, de Tweede Kamer doet het doorgaans wel. En uh, ook mensen in mijn omgeving worden daar met regelmaat voor gevraagd. Het zegt denk ik iets over, uh, over de drijfveren van zo'n organisatie. Als ik op de Wijk zou zijn, dan zou ik echt partijen gaan zoeken... die nu een beetje buiten de deur zijn gehouden... en, en uh, op afstand worden gehouden. En daar zou ik eens contact mee gaan zoeken... want daar zit wel heel erg veel kennis... die op dit moment niet wordt aangeboord. En ik zou vooral het, het buitensluiten uh, van, uh, van partijen door de overheid... zou ik echt heel erg hard gaan aanvallen. Ja, Rob de Wijk, veiligheidsexperts, mijn ja. gasten. Uh, waar moet u lachen? <lacht> Dat ik dan nooit zo'n partij onzin achter elkaar heb gehoord. Hoezo? Nou ja, DX Security Delta gaat niet over inlichting en veiligheidsdiensten. Het gaat wel over cybersecurity. Er komt de cybersecurity opleiding. Het gaat niet over het buitensluiten van mensen. Iedereen die wil, die is van harte welkom. En uh, wij, staan, wij zetten de deur voor iedereen open. En is het wat er zo gebeurt, dat als en Brenno... wat er gebeurt, is dus niet geheim? Want als Brenno morgen aanbelt en zegt: um, Nou, ik wil heel graag mee uh, praten met jullie. Ja, mag dat? Ja? Ja, laat die komen. Ja, ja. Nou, ik, zou niet weten waar, ik zou niet weten waarover. Uh, maar, want de dingen die wij aan het doen zijn... daar heeft hij in ieder geval geen verstand van. Nou, hij zegt maar, dat er, he, juist als het gaat ja. om uh, nieuwe producten... die toch ook gaan over uh, veiligheidsmaatregelen... dat je je bezig moet houden, ook met de bescherming van privacy. Dat je dat altijd ja, in het... Ja, maar dat realiseer ik me helemaal goed. Want uh, het eerste... Kijk, er is altijd een balans tussen veiligheid en privacy. Dat is eigenlijk al sinds de oudheid zo. Uh, je, je, uh, hoe meer... Uh, uh, hoe meer veiligheid, hoe minder privacy. Dat willen we dus niet. Dus je wil uh, komen met oplossingen die de privacy niet aan, uh, aantasten. Uh, wij gaan uh, binnen de X Security Delta bij cafés organiseren, inclusief drank als het een beetje oh, mee zit. Yeah. Uh, en, en daar komen onderwerpen aan, uh, aan de orde. Het eerste onderwerp wat we aan de orde brengen is het balans tussen veiligheid en privacy. Dus ik ben mij daar volledig van bewust. Want er worden geen producten daar gemaakt bij jullie daar in die nieuwe campus... waar, uh, wij, waar hij bijvoorbeeld van zou schrikken of wijzen van... nou, nou, als nee. dat toegepast wordt, dan gaat dat ten koste van onze privacy. Nee, volstrekt niet. Nee. Nee? Maar ik vind wel dat we daar continu over moeten hebben. Ten meer ook, omdat het woord veiligheid in onze titel zit. Uh, dus je moet er rekening mee houden dat dit soort sentimenten... dat blijkt dus nu ook bij Brenno de Winter... die eigenlijk niet weet waar het over gaat. Ik raad hem zeer sterk aan om op de website te, te kijken. Om, ik denk dat hij uh, morgen langskomt. Nou, hij, mag, hij is van harte welkom. Uh, maar ja, nee, daar worden geen zaken ontwikkeld... die a, geheim zijn en b, um, uh, het daglicht niet kunnen verdragen. Nee, ik hoor enige ergernis. Ja, ik vind het ergelijk wanneer een journalist... Uh, dit soort dingen begint te roepen... terwijl hij gewoon duidelijk niet geïnformeerd is. En het over een organisatie heeft ja, die, die hier niet beschreven wordt. Wordt het, wordt het veiliger? Gaan wij burgers blij zijn dat, dat die campus er is? Nou, het hoeft niet per se veiliger te worden. Het kan ook gewoon effectiever worden. Het kan uh, betekenen, ik heb net dat uh, voorbeeld genoemd... Uh, van het Nederlands Forensisch uh, Instituut... Uh, die met zo'n spectrale meter uh, komt. Zo'n spectrale camera komt om uh, bloed, uh, bloedsporen te kunnen, uh, te kunnen onderkennen. Uh, daarmee uh, gaat het, uh, het Forensisch onderzoek in Nederland... veel en veel goedkoper en veel effectiever gebeuren. Ja. Word je daar veiliger van? Nee, daar word je niet veiliger van. Maar het is wel... Het heeft wel te maken met veiligheid. Het heeft ook te maken met de wijze waarop je op een kosteneffectieve manier... je onderzoek kunt doen. Maar dat, een van de grote problemen is dat je in veiligheidsland... continu ziet dat de informatie niet goed is. Dat er niet goed geanalyseerd wordt. Hoe kom je nou als er een crisis is, snel aan je informatie? Nou, dat wordt een heel belangrijk aandachtspunt... voor een, voor een club als de Heek Security Delta... Om tot oplossingen te komen waarbij je werkelijk in staat bent... om die hele crisiscommunicatie te kunnen verbeteren... om het genereren van allerlei informatie over een plek waar een crisis is... beter te kunnen genereren, om je besluitvorming ja. beter te kunnen doen. Ja, dat heeft ook niks te maken met geheim, geheimzinnigheid. Nee, nee, u hebt je punt gewoon gemaakt, Gewoon effectiviteit. Ja. Ja. Ja. Uh, meneer de Wijk, ja. u bent al uh, jaren bezig met veiligheid. Hè? Nu bent ja. u dus de directeur van het Centrum voor Strategische ja. Studies... en sinds vandaag ook van de Heek Security Delta. Ja. Is dit iets wat u als kind op de middelbare al wilde, veiligheidsexpert worden? Nee, het is eigenlijk gekomen op een gegeven ogenblik toen ik uh, aan het uh, studeren was in uh, Groningen. Ik studeerde internationale betrekkingen, tijdse geschiedenis. Uh, en ik kwam er eigenlijk achter dat alles heel erg sterk vanuit de vredesbeweging werd uh, gerendeneerd. En eigenlijk zei een van de hoogleraren, daar moeten wij uh, als wetenschappers de vredesbeweging voeden met... Uh, uh, ja, met argumenten. Daar was ik moordicus eens op tegen... want ik had altijd geleerd uh, dat de wetenschap uh, onafhankelijk moet zijn... waardevrij moet uh, zijn. Kan het kan dus niet zo zijn... dat je je specifiek een doel stelt om je vredesbeweging te voeden. Ik bedoel, mag je best doen voor mij, maar uh, ik wil gewoon met iedereen kunnen praten. En toen ben ik mij eigenlijk gaan uh, richten op de harde kant van veiligheid. Ik, heb mij, ik ben bijvoorbeeld gaan uh, verdiepen in wat eigenlijk militairen drijft want die militairen die werden altijd gezien als een soort ander soort mens een beetje eng die hadden allerlei rare ideeën ook over de rechtsstaten. Die wilden vechten, die wilden oorlog voeren. Nou, dat bleek dus helemaal niet zo te zijn. Dat bleken gewoon burgers te zijn zoals u en ik. Dus ik ben toen van de andere kant ook gaan bekijken. Ja, en van de ene is de andere gekomen. Ik, heb me, ik ben afgestudeerd op een, op een scriptie over de NAVO. Vervolgens ben ik gepromoveerd. Daarna heb ik me verder bekwaamd op het gebied van internationale betrekking internationale veiligheid. Nationale veiligheid is er veel meer bijgekomen. Het heeft gewoon te maken met het het feit dat het hele veiligheidsdenken in Nederland totaal verbreed is. En zaken als klimaatverandering, digitalisering, mondialisering... hebben enorme impact op de veiligheidsbeleving in Nederland. Ja. En dat is iets waar ik me mee bezighoud. En is het zo dat de kleine Rob van vijf uh, politieagent wilde worden of zo? God nee, ik weet uh, begon niet wat ik wilde worden toen ik vijf uh, was. Nee? nee of ik heb uh, toen ik niet was? Ja, Nee, toen ik nee, denk het ook niet. Ik heb ooit journalist willen worden en dat ben ik ook geweest. Ik heb uh, in het Grijs verleden uh, een aantal jaren voor de VPRO gewerkt... en voor uh, de Volkskrant, de NSC geschreven. En toen dacht ik, nou, het wordt toch tijd voor, uh, voor iets anders. Toen ben ik uh, uh, uh, verder gaan studeren en ben ik gaan promoveren. En, nou, en dus dit is er van terechtgekomen. Ik begreep dat u eerst MAVO heeft gedaan, daarna HAVO doorgestudeerd. Nu bent u een succesvol uh, veiligheidsexpert. Is dat ja. typerend voor u? Doorzetten? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, dat, dat is wel zo. Want uh, iemand die drie keer is blijven zitten op de MAVO... en uiteindelijk hoogleraar wordt... Uh, dat is toch wel raar op zich, in, uh, zelfs in Nederland. Mm -hmm. uh, en dat is, ja, dat is wel een kwestie van doorzetten. En uh, altijd het uh, geloven in mezelf gehad dat dat... Uh, nou, toch op de, ja, dat wel zo moeten kunnen. En waar kwam dat vandaan dan die behoefte? Ja, dat is, ja, dat zal wel aan mijn opvoeding hebben gelegen. Dat uh, ik denk dat dat mijn ouders zijn geweest die mij die kant op uh, hebben geduwd en die mij ook altijd, dat moet ik wel zeggen, mij altijd gestimuleerd hebben, altijd geloof in mij uh, hebben gehad en nooit zeg maar in een situatie zijn gekomen waarin ze mij gestraft hebben voor mij buitengewoon magere prestaties op de MAVO... maar mij altijd gestimuleerd hebben en uh, altijd het vertrouwen ik hebben gehad... dat ik dit toch wel zou redden. Maar heeft u dat ook zo ervaren toen? Ja, dat heb ik toen wel zo ervaren. Ja, zeker. Nou, is het zo dat u uh, al een aantal malen ook uh, benaderd bent voor een ministerpost? Mm -hmm. Welke partij ging dat om? Ja, weet je, ik ben door verschillende partijen benaderd zelfs. Dus ja, dat doet er eigenlijk niet zoveel toe voor welke partij dat was. Dat nou, vinden wij ja. wel boeiend hoor. Nee, nee, nee dat, nou, daar, ga ik, daar ga ik niet over, want eh, ik eh, heb ook mijn columns... en ik lees er allerlei flauwekul over waar ik allemaal eh, niet op zou, eh, zou stemmen. En eh, ik denk dat we dat maar niet doen, eh, want dan krijgen we dat weer op, eh, op internet. Ja. Maar goed, um, is dat iets politiek wellicht voor u? Nou, op dit ogenblik zou ik het niet willen. Ik heb het, een tijd heb ik het op zich wel gewild. Maar nu, met het huidige politieke klimaat... met die verschrikkelijke polarisatie... dat gedoe in de Tweede Kamer... de afnemende kwaliteit van de politiek... vind ik in alle eerlijkheid... ja, ik weet niet of ik dit, dit nog zou willen. Nee. Nou, we er moet wel we... echt wat gebeuren om, om mij nog over de streep te krijgen. Ja, want dat, die, die toon... Uh, daar hebben we inderdaad even een uh, berucht incident uh, gespoord op het internet. Even luisteren.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 Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal. Ja. Meneer Wilders. U nee, kunt er niet praten over het de premier. Is Je kunt toch niet praten over de premier van Turkije als islamitische Aap. Dat is toch een idiote uitspraak. Is gezegd. Kom, dat heeft hij niet gezegd. Doe het normaal en rustig man. Nee nee, ik ben nee, volkomen, nee, nee, nee. Nee, nee, meneer Wilders. Ik ben hier volkomen rustig. Ja, dit is hem de toon waar u geen zin in heeft. Nee, hier wil ik absoluut geen onderdeel van zijn. Absoluut nee. niet. Maar is dat iets waar u in uw eigen werk ook mee geconfronteerd wordt, met ja. die toon? Nou ja, ik ben columnist uh, voor trouw. Uh, elke week uh, komt uh, mijn column op, uh, uh, op internet te staan. En elke week word ik getrakteerd op uh, tientallen, soms honderden. Uh, mensen die allemaal een mening denken te hebben... maar eigenlijk alleen maar bezig zijn met de schelden, met verdachtmakingen. Uh, dat komt ook bij mij binnen, uh, binnen het Haag Centrum voor Strategische Studies. Uh, het, uh, het komt in briefvorm binnen. Het, uh, nou ja, goed, het, het komt tot je. En, uh, en ik komt zondag... het ook letterlijk bij u binnen, ik bedoel als persoon? Nou, er is langzamerhand wel een, een redelijk betonnen bouwwerk om me heen opgetrokken... waardoor het buitengewoon moeilijk is om mij te kunnen bereiken. Uh, en dat is bewust gedaan, in vooral met dit soort dingen. Wat dat betreft is het... Uh, bedoelt u dat nou letterlijk of bedoelt u dat figuurlijk, dat u nee, dat, dat een bedoel panzer ik, heeft? Dat, dat bedoel ik uiteraard figuurlijk, maar nee, ik vind wel uh, dat dat klimaat zo verhard is. Uh, iedereen... Roep maar wat op, op internet. Iedereen is, uh, uh, die kan elke bedreiging uiten die, die hij uh, zou willen. En uh, uiteindelijk, uh, weet je, uh, vraag ik me af waar je het dan nog voor doet hoor. Uh, ja, voor een zwijgende meerderheid kennelijk. Ja, maar het weerhoudt u er niet van in elf om de column te blijven schrijven? Nee, het weerhoudt me er niet van. Maar ik moet wel zeggen dat ik al mijn grote bedenkingen heb tegen, uh, tegen dat soort mensen. En waar, ik, ik zou ze wel eens willen ontmoeten, maar je ziet ze nooit. Nee, wat zou u zeggen? Vrouw, ik, dan zou ik ze vragen van waarom doe je dit eigenlijk? Ja. En volgens mij krijg je dan een heel behoorlijk antwoord. Ik denk dat de meeste mensen gewoon hun uh, excuses aanbieden. Ja. Maar dat dat een soort, uh, soort uitbarsting is van emotionaliteit. Mensen, uh, het blijkt dat mensen niet lezen. Het blijkt uh, dat mensen verkeerd interpreteren. Uitgaan van beelden. Uh, ga zo maar door. En in alle gevallen ben je gek. Ik ben, uh, ja, ik, uh, je, en je wordt zelfs... In, in één serie reacties word je zowel voor een Atlanticist uitgemaakt... Als, als, voor een, uh, als voor een Eurofiel, ja. als voor een PVV-aanhanger... Als, uh, als wel een D66er, wat weer voor die PVV-aanhangers... de grootste scheldwoord uh, van de ja. wereld is. Ja. Dank u wel, Rob Terwijk, ja, Graag gedaan. directeur van dus, de vandaag geopende... de Heek Security Delta, een organisatie waar allerlei partijen... dus samenwerken aan innovatie op het gebied van veiligheid. Dit was Twee Dingen van Max. Meer informatie op onze site tweedingen.nl. Straks de VPRO met Bureau Buitenland, gepresenteerd door Chris Keijnen... met onder andere aandacht voor Birma en Frankrijk. Morgen hebben we het in Twee Dingen over de liefde, de oerinstincten. Van de Een fijne avond. Dag. Twee Dingen.